een hart wat sneller slaat.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 De Franse president François Hollande en zijn partner Valérie Trierweiler zijn uit elkaar. Verschillende Franse media melden dat het elysee palais daarover later vandaag een bericht naar buiten brengt. De breuk komt twee weken nadat Robelblad Closer naar buiten had gebracht dat Hollande een affaire heeft met de Franse actrice Julie Gaillet.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 Goedemiddag, ja, hier bij Zandvoort op zaterdag. Daar zijn we, hè? Ja, daar zijn we weer, zal ik Daar zijn zeggen, we weer. Want, ja, jij noemde net al Raadje Plaatje. En ik denk dat een deel van de uitzending daar wel in het teken van zal staan. Want we gaan veel muziek draaien die we gisteravond geraden hebben. Jij, heb je, jij hebt de lijst bij, hè? Ik heb de lijst bij. Kijk, ja. maar liefst, 50 platen moesten we raden. We hadden zo lang niet allemaal goed, maar we kwamen aardig in de richting.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 Ja zeker. Hier is Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. You need someone to hold you tight And you think love is to pray But I'm sorry Een uh, raadje plaatje plaat op de zaterdagmiddag bij Siffin. Je hoorde dus niet van Sof Dat was dit laf. Neem even een pepermuntje, Willem. Goedemiddag nogmaals trouwens. Ja, ja, ja. Leuk dat je erbij bent vanmiddag uh, in plaats van uh, Albert Jan. Die zit in uh, Spanje. Ja, die ja. heeft uh, bezigheid uh, buiten zijn huis, in Spanje. Zo is het. Dus uh, de komende twee weken dan, uh, zullen wij het samen moeten doen, denk ik. Oh, dat weet je nog niet. Nee, maar nee, dat hoor ik nu. Vijf van dan. Vanavond gaan de Hedis uh, optreden. Ja, vanavond uh, is het weer zover. Uh, de Hedis. Uh, de Henk Janssen en uh, Dick Hoezee... Die gaan dan weer een nieuwe aflevering van hun dolkomische dol creatie. De Hedis uh, op de planken van uh, de krocht uh, laten zien. Die show, Fariate uh, Show. De show heet Sailing Home on Cruise.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 Hij heeft toch heerlijke muziek, hè, Willem? Deze van Ultravox in Dancing with Tears in my eyes. Ja, dat doet zo'n raadje plaatje ook met je. Hè. Je hoort weer nummers heel kort en dan denk je... ja, die wil ik ook weer even helemaal horen. Hij had er zomaar bij kunnen zitten. Het is negen eh, minuten voor half drie geworden. Normaal gesproken het voetbal vandaag. Eh, de wedstrijd SV Sanford tegen Zuidoost Beemster...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 See them unfold when she was 22. Night She's thinking Ja, Willem en ik zijn nog steeds helemaal uh, onder invloed... van het uh, raadje-plaatje-gebeuren van gisteravond. En ook deze van uh, Sardé uh, kwam gisteravond langs. Je hoorde de Smooth Operator. We draaiden ditmaal niet de normale versie. Nee, je hoorde haar helemaal live. Het is 9 minuten over half 3 geworden. We gaan eens even naar het uh, autosport kijken. CFM Race Radio, Pit Report...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 And with the Hebben we ook weer rechtgezet met de luisteraar van CFM. Maar maken hem weer he, helemaal goed. Je he, met deze van uh, Steppenwolf en Born to be Wild. Het is bijna vijf minuten voor drie uur geworden. Bijna het einde van uh, uur één alweer van uh, Zoutvoet op zaterdag. Maar we willen graag nog even oproepen voor de gezelligste winkel van Nederland. Want die zit in Zoutvoet natuurlijk. Nou ja, dat uh, die mogelijkheid uh, bestaat. En dan hebben we het over uh, Bruna. Bruna, Balken en de Aan de Grote Krocht... Uh, die is door een van de klanten aangemeld voor de verkiezing. De winkel is inmiddels de gezelligste winkel van Zandvoort geworden. Dat kom jij er vaak? Ik is e echt gezellig daar hoor. Ik kom er meer dan eens, ja. Nu is die winkel de gezelligste van Zandvoort geworden. Daardoor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 www.gezelligstewinkel.nl en stem op Bruna Balkende hier aan de Grote Krocht in Zandvoort. Stem ze tot de nummer 1 van de provincie en dan landelijk En dan gaan ze over in de landelijke Kijk, de competitie. zo horen we het graag. Zo meteen zijn Willem en ik weer bij terug met uur 2 alweer van Zandvoort op zaterdag. Daarin hoor je onder meer om half 4 de evenementenagenda. Maar eerst Tavaris tot aan 3 uur.